Juris Stubenitski met het nos journaal In de Britse stad Salisbury is de politie extra alert nadat twee mensen in een restaurant onwel waren geworden. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. Uit voorzorg zijn s'avonds wegen afgesloten en wordt er in het restaurant onderzoek gedaan. De autoriteiten gaan er vooralsnog niet van uit dat er een verband is met de vergiftiging van de Russische oudspion Skripal in maart. In Enschede is vannacht opnieuw een geparkeerde auto uitgebrand. Het is de achtste autobrand in anderhalve maand tijd in de stad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht... al zou de politie uitgaan van brandstichting. In Benedenleeuwen in Gelderland is een vrouw van 70 overleden... nadat ze bij de finish van een wielerwedstrijd werd aangereden... door een politiemotor. Die reed met andere motoren voor de wielrenners uit in de slotrit. Volgens de organisatie van de Olympia's Tour... stak de vrouw onverwacht over minister Ollongren heeft geprobeerd te voorkomen... dat een kritisch rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten... vlak voor het referendum over de inlichtingenwet zou verschijnen. Dat staat in stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat de timing verband houdt met het referendum... maar de oppositiepartijen SP en PvdA willen opheldering. In het rapport staat dat de privacy beter moet worden beschermd... bij het delen van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten...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 Het weer, vannacht opklaringen, bij een graad of 10. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noorden wat wolken, in het zuiden zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Zijfm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 Fucking delicious. <laughs> Talk to me, God.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 T'es mes doigts hey,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 Dis-moi où tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. va pas va pas